Een hoorspel in zestien delen, geschreven door Annemarie Selinko. De werking, Jana Pom. Regie, Hero Muller. Vandaag het elfde deel bondgenootschap met het zaal. Bedoelt u? Nee? Maar... Nee? Hm? Zijn majesteit verwacht uw hoogheid in het kleine studeervertrek. Goed, gaat u mij daar maar voor. En een half uur voor het middernachtelijk uur van de 1e januari 1812 stonden wij tegenover elkaar, Napoleon en ik. Julie had mij de uitnodiging overhandigd. Na middernacht houden de keizer en de keizerin cirkel. Maar de familie is er om tien uur uitgenodigd. Je moet absoluut komen, heeft de keizerin gezegd, voegde Julie eraan toe. Nu begrijp ik dat de keizer in opdracht van Napoleon handelde. Hij wilde mij spreken. van liet mij binnen en verdween. De keizer keek vluchtig van zijn papieren op. Neemt u plaats, madame? Dat was alles. Hij was erg onbeleefd. Ik ging zitten en wachten. De keizer heeft me natuurlijk laten roepen om mij iets bepaalds te zeggen. U hoeft mij niet door wachten te intimideren, sire. Ik ben van nature verlegen en voor u ben ik zelfs bang. Eugenie, Eugenie, heeft men je niet geleerd dat men moet wachten tot de keizer het gesprek begint? Hebt u mij laten roepen, sire, om mij te examineren in de etiketten? Onder andere. Ik zou graag willen weten, madame, wat u naar Frankrijk heeft gevoerd. De kou, sire. Zo, zo. De kou. Ondanks de jas van Sabelbond, die ik u nastuurde. Ondanks de jas van Sabelbond. En waarom hebt u zich toch nog niet aan het Hof laten zien? De vrouw van mijn maarschalken maken gewoonlijk regelmatig hun opwachting bij Hare Majesteit. Ik ben niet langer de vrouw van een van uw maarschalken, sieren. Ach ja, dat was ik bijna vergeten. We hebben nu met Hare Koninklijke Hoogheid, prinses Desideria van Zweden te doen. Maar u moest weten, madame, dat leden van buitenlandse vorstenhuizen die in mijn hoofdstad op bezoek zijn, gewoonlijk om audiëntie verzoeken. Uit beleefdheid. Ik ben niet op bezoek, ik ben hier thuis. Oh, u bent hier thuis? En hoe stelt u zich dat eigenlijk voor? U laat zich dagelijks door uw zuster en de andere dames op de hoogte houden van wat hier besproken wordt... en dat schrijft u dan aan uw man. Houdt u nu eens werkelijk voor zo verstandig dat u nu als spionnen denkt te gebruiken? Nee, in tegendeel. Ik ben hier teruggekomen omdat ik zo dom ben. Wat, wat wil dat zeggen? Ik heb helaas aan het Zweedse Hof geen goede indruk gemaakt. En daar het erg belangrijk is dat wij, Jean-Baptiste, Oscar en ik, in Zweden geliefd zijn, ben ik teruggekomen. Het is erg eenvoudig. Zo eenvoudig dat ik dat niet geloof! Misschien vergis ik me, misschien bent u werkelijk niet op verzoek van Bernadotte hier. In elk geval, madame, heeft de politieke toestand zich zo toegespitst dat ik u moet verzoeken Frankrijk te verlaten. Ik zou graag willen blijven, Sire. Ik heb er al vaak aan gedacht... om in Marseille te gaan wonen. Maar mijn ouderlijk huis is verkocht. En de nieuwe eigenaar wil het niet afstaan. Zodoende heb ik geen ander thuis dan ons huis in de rue d'Anjou. Zegt u mij eens, madame. Is Bernard wat gek geworden? Ik bied hem een bondgenootschap aan... en hij antwoordt mij dat hij geen fazalvorst van is. Ik bemoei me niet met politiek, Sire. En ik weet ook niet... Wat dat met mijn verblijf hier te maken heeft. Dat zal ik u zeggen, madame. Bernadotte waagt het een bondgenootschap met Frankrijk van de hand te wijzen. De tsaar heeft het continentale stelsel opgeheven. Zijn rijk zal spoedig niet meer bestaan. Het grootste leger aller tijden zal Rusland bezetten. Het grootste leger aller tijden. Het grootste leger aller tijden. En Bernadotte passeert niet mee. Een Franse maarschalk die deze veld toch niet meemaakt. Sire, het is bijna middernacht. 200.000 Franse... 150.000 Duitsers, 80.000 Italianen, 60.000 Polen en bovendien nog 100.000 vrijwilligers van andere volkeren. Het grote leger van Napoleon I. Het grootste leger van alle tijden. Ik marcheer weer. Sire. En dit leger veracht Bernadotte. Sire. Jean-Baptiste is alleen voor het welzijn van Zweden verantwoordelijk. Wie dit voor mij is, is tegen mij. Madame, als u Frankrijk niet vrijwillig verlaat... ...zou het best kunnen dat ik u als gijzelaar liet arresteren. Meneer hmm. Val, Onmiddellijk per eilkoerier bezorgen. Weet u wat dat is, madame? Ik... Een bevel aan Maarschalk Davout... ...om Zweedspommeren te bezetten. Het zou mij amuseren hem met Davout in strijd te zien... Amuseer. Slagvelden. Armzalige slagvelden met scheven kruisen. En dat amuseert u. Ik verwacht dat u er bij uw echtgenoot op aandringt... moeite te doen voor onze vriendschap. Al was het maar in uw eigen belang. Hoort u? 1812. Een groot jaar breekt aan in de geschiedenis van Frankrijk. Kom maar aan. De keizerin wacht ons. <tankt> ah, de kleine koning van Rome. U moet opkomen met haar, de hoogheid, een koning houdt niet. Mag u hem even van u overnemen, maar dan ontzettend. Hij heeft blonde haar. Zoek mij, liefde, zoek mij. Hij doet me denken aan mijn Oscar, die nog zo klein was. Hoe snel gaat de tijd? Die is nu alweer twaalf jaar. Hier, neemt u maar weer over, madame de zijne Zijn de kleine majesteit is vochtig. Op het welzijn van zijn majesteit, de koning van Rome. Ah, en daar hebben wij mijn mooie kleine gijzelaarste. Lacht u niet, dames en heren. U weet helemaal nog niet waar het over gaat. Ik vrees dat haar hoogheid geen reden tot lachen heeft. Maar Schalk Davout is helaas gedwongen een deel van het Scandinavische vaderland te bezetten. Ik neem aan dat het zaar meer te bieden heeft dan ik, madame. Ik hoor zelfs dat hij benadort de hand van een groot in aanbiedt. Kunt u zich voorstellen dat onze voormalige Maarschat dit aanlokt? Een huwelijk met een lid van een oud-vorstengeslacht... is altijd aantrekkelijk voor een man van burgerlijke afstamming. Hm. Ongetwijfeld. Maar een dergelijke aantrekking zou uw eigen positie in Zweden in gevaar kunnen brengen, madame. Daarom geef ik u als oud-vriend de raad om hem tot een alliantie met Frankrijk te bewegen. In het belang van uw eigen toekomst, madame. Mijn toekomst is veilig gesteld, Sire. Op zijn minst als okay. moeder. Madame, voordat de zweedse Franse alliance gesloten is, wil ik u niet meer uit het hof zien. Een glas champagne, Desiree. Graag, Marie. Ik heb er van de keizer geen gehad. Proost, Marie. Proost, Desiree. De keizer heeft het grootste leger aller tijden op de benen gebracht. En ik moet aan Jean-Baptiste over een alliantie schrijven. Kan jij me eigenlijk zeggen, Marie? Hoe ik in de wereldgeschiedenis terecht ben gekomen. Als jij niet in de tijd in het Maison de Commune in slaap was gevallen... zou die monsieur Joseph Bonaparte je niet hebben moeten wekken? Ja. En als ik niet zo nieuwsgierig was geweest naar zijn broer, de kleine generaal? Maar via Napoleon heeft de weg me tot... Jean-Baptiste gebracht Marie. En ik ben erg gelukkig met hem geweest. Desiree, wanneer ga je weer naar Stockholm? Gelukkig nieuwjaar, Desiree. Ik. Jongen, Wat heb je aan? Moeder, ik trek mee met de keizer. Het grootste leger aller tijden. Het grootste leger van allen tijden. Maar Pierre, ik heb ieder jaar gezorgd dat je vrij bleef van de militaire dienst en Nu wil je niet. Je was toch tevreden met het baantje dat haar hoogheid je verschaft heeft. Maar moeder, hoogheid, kijk die toch niet zo ontsteld. Je moet er toch bij zijn. Als de keizer marcheert, kun je toch niet thuis blijven. Rusland onderwerpen, Moskou bezetten. Napoleon roept ons allemaal onder de wapenen om Europa te verenigen. Denk toch eens aan alle mogelijkheden. Je kan... Ja, nou ja, wat kun je? Generaal worden, marschalk, koning. Dan kun je toch niet thuis blijven. Dag en nacht trekken ze langs mijn raam. De regimenten op weg naar Rusland. De trommels slaan, de mens hangen uit de ramen en juichen hen toe. Moeder, je moet mijn geweerloop met rozen versieren. De soldaten uit het grootste leger aller tijden hebben bloemen in de geweerloop. Geef hem maar, Marie. Daar, die vuurrode, die rozenknop. Die moet je in zijn geweerloop steken. Ik zal er altijd aan denken... dat ik de rozen van een maarschalkvrouw van Frankrijk in mijn geweerloop heb gehad. Van een voormalig maarschalksvrouw, Pierre. Ik zou het liefst onder uw man gediend hebben. Het zal je ook onder maarschalknij goed bevallen. Hoogheid, moeder. Ik moet nu afscheid nemen. Kom gezond terug, Pierre. Ik breng je even naar de straat... Kom, Nauwelijks waren ze weg of graaf Rozen, mijn Zweedse adjudant, en overste Vilat, die met mij naar Frankrijk teruggegaan was, kwamen bijna gelijktijdig de tuin binnen. Ik moet uw hoogheid een belangrijke mededeling doen. Zweden heeft op 5 april bondgenootschap met Rusland gesloten. Ik weet het, graaf Rozen. Of liever gezegd, ik vermoed dit. Overste Vilat. Uw hoogheid beveelt... Wij hebben zojuist vernomen dat er een alliantie tussen Zweden en Rusland gesloten is. U bent Frans onderdaan en Frans officier overste Villat. U hebt in de tijd om verlof van uw regiment verzocht ten einde ons te begeleiden en bij te staan. Ik verzoek u thans, u van alle verplichtingen tegenover mij... ...om te even te voelen. Ho Hoogheid, ik... ...ik kan u toch niet alleen laten? Ik ben niet alleen, overigste. Graaf Rozen is mijn adjudant. En hij zal de kroonprinses van Zweden beschermen. Als dat nodig mocht zijn. Vaarwel. overste Filat. Hoogheid, ik weet... Ik, ik niet... begrijp wat u voelt. Maar u moet ontslag uit de dienst vragen. Of u moet marcheren. Niet marcheren. Te paard. Dan de paard. Overste villat. Te paard. En komt u gezantiger. Ons leven is rustiger geworden, deze week. Sinds Jean-Baptiste niet met Napoleon, komen er weinig mensen meer bij ons. Kan het maar zo blijven, Desiree. Ik hoef niet in paleizen te wonen. Ik ook niet, Marie. Ik ook niet. Als Pierre nu nog terug was... En Jean-Baptiste en Oscar. Ja. Maar er zal altijd een Napoleon zijn, Marie. En een kroonprins van Zweden. Bezoek. Ik zal even gaan kijken. Als het maar weer geen onheilsbode is. Ik ben wantrouw geworden, merk ik. Dat was ik vroeger nooit. Hoogheid. De vorst van Bonnevon. Oh, zie je wel. Laat de vorst verzoeken, Marie, en, en roep graaf Rozen. Goed, Hoogheid. Godsnaam, niet alleen met hem. Zijn hoogheid, de vorst van Binnenval. Monsieur Talleyrand, hoe maakt u het? Koninklijke hoogheid, het was mijn behoefte u mijn complimenten te komen maken. Uh, gaat u zitten, Monsieur Talleyrand? Ik ken geen groter genoegen dan een gesprek in een vroege herfstavond met een charmante vrouw. Graaf Rozen, monsieur Talleyrand, Frankrijks minister van Buitenlandse Zaken. Excellentie, je maar. De hertog van Otranto, koninklijke hoogheid. De hertog van Otranto? Laat de hertog verzoeken, Marie. Dit begrijp ik niet. Wat begrijpt uw hoogheid niet? Waarom bezoekt u mij zo plotseling? De hertog? Oh, ah, het verheugt me dat u bezoek hebt, hoogheid. Hoe maakt u het? Ik vrees al dat uw hoogheid erg eenzaam zou zijn. Ik was erg eenzaam, tot nu toe. Graaf Rozen, mijn adjudant, monsieur Fouché. Frankrijk's beroemde minister van politie, die zich om gezondheidsredenen op zijn landgoed heeft teruggetrokken. Monsieur Fouché, hoe maakt u het? Ja, de heer. Men schijnt op het landgoed van de hertog van Otranto even goed op de hoogte te zijn als op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Och, zekere dingen gaan als een lopend vuurtje. Wat gaat als een lopend vuurtje? De overwinningen van het Franse leger zijn toch geen geheim? De klokken hebben na de inneming van Smolensk bijna voortdurend geluid. Ja, Smolensk. Overigens zullen de klokken spoedig weer luiden hoogheid. Wat zegt u, excellentie? Verrast u dat? De keizer leidt toch het grootste leger aller tijden tegen de tsaar? De klokken zullen natuurlijk spoedig weer luiden. Dat stoort u toch niet, Hoogheid? Nee, nee, natuurlijk niet. Integendeel, ik... Ik ben toch... Gelooft u eigenlijk aan de overwinning van de keizer, Hoogheid? De keizer heeft nog nooit een oorlog verloren. De De tsaar zal om vrede verzoeken. Dat heeft de keizer na de overwinning bij Smolensk verwacht. Maar de tsaar heeft niet om vrede verzocht. En toch ligt nu de weg naar Moskou open. Dan is daarmee de Russische veldtocht zeker afgelopen. Heeft uw hoogheid de laatste tijd nog iets van zijn koninklijke hoogheid gehoord? Oh, oh, dat is waar. U controleert mijn correspondentie niet meer. De Zweedse kroonprins is op reis geweest. Op reis? Zijn koninklijke hoogheid is in Oorbo geweest... In Obo Waar ligt Obo? In Finland, hoogheid. De tsaar heeft zijn koninklijke hoogheid verzocht om hem in Obo te ontmoeten. Wat wil de tsaar van Jean Baptiste? Raadgevingen. Iemand die de tactiek van Napoleon zo op zijn duimpje kent. En op grond van deze raadgevingen zendt het tsaar geen onderhandelaars, maar laat het leger van de keizer verder marcheren. Is de oorlog dan niet ten einde als de keizer Moskou binnen marcheert? Het Franse leger trekt dorpen binnen die platgebrand zijn. Het Franse leger vindt slechts uitgebrande opslagplaatsen. Het Franse leger marcheert van overwinning tot overwinning en leidt honger. Alles hangt nu van de intocht in Moskou af. Maar de Russen hebben 140.000 man onder de wapenen. En Napoleon... Een half miljoen, ik weet het. Maar een Russische winter zonder geschikt onderdak verslaat... Zonder geschikt onderdak. Lieve God, in de Russische winter. Een nieuwe overwinning van de keizer. Zegt u mij alstublieft, heren. Waarom bent u bij mij gekomen? Ik wilde u al aan een bezoek brengen, hoogheid. En daar ik gehoord heb wat voor een belangrijke rol... uw echtgenoot in deze volkenwarsteling speelt... is het mijn behoefte uw hoogheid mijn sympathie te betuigen. Mijn jarenlange sympathie, als ik het zo zeggen mag. Het welzijn van het Franse volk heeft mij altijd na aan het hart gelegen. Het Franse volk verlangt naar rust... Misschien is die rust nu eindelijk nabij. In de steppen van Rusland? Hoogheid, mag ik afscheid van u nemen. Misschien spreken wij elkaar spoedig weer. De Zweedse kroonprins en ik hebben hetzelfde doel. Vrede. Hoogheid, het was mij bijzonder aangenaam u te hebben ontmoet. Heren. Tot ziens, heren. Graaf Rozen, ik wil mij graag terugtrekken. Ik wens uw hoogheid een goede nachtrust. Dank u, graaf Rozen, insgelijks. Wij zullen maar naar bed gaan, Marie. Goed, Desiree. Heb je nog iets van Overste Villat gehoord en van Pierre? Nee, Marie. Maar Napoleon marcheert naar Moskou. Wat brei je daar, Marie? Een wollen sjaal voor Pierre. Het is koud in Rusland, hebben ze me verteld. Ja. Kom, ik Al, zal je, je schoenen uitdoen. Dank je, Marie. En verder vind ik het zelf wel. Goed. Wel te rusten, Desiree. Wel te rusten. Het was weer als in mijn kindertijd Wie brengt Oscar naar bed? Eén, twee, drie adjudanten En jij, Jean-Baptiste Hoor je mij? Laat Pierre terugkomen Laat hem terugkomen Maar je hoort me waarschijnlijk niet Desiree, ik ben toch zo blij dat je gekomen bent. Ik wilde eigenlijk niet, Julie, maar je briefje was zo dringend. Maar je moet je af en toe eens laten zien, Desiree. Er wordt toch al zoveel over Jean-Baptiste en jou gepraat. Wat wordt er dan over Jean-Baptiste gezegd? Dat hij een bondgenootschap met het Zuid van Rusland heeft gesloten. Maar dat is zo, Julie. Oh, maar wil jij zeggen dat het waar is? O Desiree, je bent de schandvlek van de familie. Van welke familie? Van de Bonaparte, natuurlijk. Ik ben geen Bonaparte, Julie. Ik ben een Bernadotte. Zelfs de eerste van een hele nieuwe dynastie. Maar hou je godsnaam je mond erover... Joseph heeft deze receptie gearrangeerd om de intocht van de keizer in Moskou te vieren. En er is hem alles aan gelegen dat de mensen denken dat wij een goede verstand met Zweden leven. Oh, stel. De keizerin. Ik hoor dat er een nieuwe gezant in Stockholm is aangekomen. een graaf Nijtberg. Hebt u de graaf nu laten voorstellen, Hoogheid? De graaf is waarschijnlijk na mijn vertrek aangekomen, majesteit. Ik heb als jong meisje met de graaf Nijtberg gedanst. Op mijn eerste hofpaal. Stelt u zich eens voor. De graaf heeft maar één oog. Over het andere draagt hij een zwart verband. En toch heb ik aan Graaf Nijperk aangename herinneringen. We hebben gewalst. Dames en heren, op de 15e september is zijn majesteit aan het hoofd van het glorierijkste leger aller tijden, Moskou binnengetrokken en heeft in het Kremlin zijn intrek genomen. Oh, ja, helemaal, vierende leger zal in de hoofdstad van onze verslagen vijanden overwinteren. Viva la paix! Viva la paix! Viva la paix! Pardon, Goethe. Heeft men u gedwongen hier te verschijnen? Oh, het ziet mijn verschijnen hier is van geen belang, Excellentie. Ik begrijp niets van politiek. Hoe vreemd dat het noodlot juist u heeft aangewezen om zo'n belangrijke rol te spelen. Hoe bedoelt u dat? Misschien zal ik mij eens met een beslissend verzoek tot uw wenden, Hoogheid. Misschien zult u dit verzoek inwilligen. Ik zal het tot u richten uit naam van Frankrijk. Waar hebt u het eigenlijk over? Ik ben verliefd, Hoogheid. Wat zegt u? Pardon, begrijpt u mij niet verkeerd. Ik ben verliefd op Frankrijk. Op ons, Frankrijk. Ik verzoek u dit altijd te willen onthouden. Vandaag vieren wij de intocht van de keizer in Moskou. Het grote leger heeft eindelijk zijn winterkwartier in de Russische hoofdstad betrokken. Mijn broer zal zich in het Kremlin thuis voelen. Het paleis van de Tsaren moet met oosterse pracht zijn ingericht. Gelooft u, Joseph, dat de keizer het in winter lang in Moskou zal uitgaan? Geniaal van mijn broer dat hij deze veldtocht zo snel tot een einde heeft kunnen brengen. Nu kan het leger rustig in Moskou overwinteren. Ik kan helaas de mening van uw majesteit niet delen. Zo even is een koerier aangekomen. Moskou staat sedert veertien dagen in brand. Ook het Kremlin brandt. Moskou brandt. Moskou brandt sedert veertien dagen. Hoe is het vuur ontstaan? Brandstichting ongetwijfeld. En wel gelijktijdig in verschillende delen van de stad. Onze troepen proberen te vergeefs de vlammen te blussen. Iedere keer als men denkt het vuur gedoofd te hebben... wordt uit een ander deel van de stad een nieuwe brand gebeld. De volking lijkt er verschrikkelijk onder. En onze troepen, excellentie Zullen de terugtocht moeten aanvaarden. Maar de keizer heeft mij gezegd dat hij onder geen enkele voorwaarde ...het leger tijdens de wintermaanden door de Russische steppen kan voeren. Ik deel u slechts mede wat de koerier mij bericht heeft. De keizer kan niet in Moskou overwinteren... ...omdat Moskou in brand staat. Maar laat u niets merken, majesteit. De keizer wenst voorlopig niet dat het bericht bekend wordt. Fievelampoja. Fievelampoja om para hurting voor een U hebt geluisterd naar het elfde deel van Désiré, een hoorspel in zestien delen, geschreven door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling was als volgt: Desiré, Barbara Hofman, Napoleon, Hans Veerman, Marie, Fey Pierre, Joscha Hamann, Graaf Rozen, Gijs de Lange, Villat, Wim de Meijer, Talleyrand, Jaap Marleveld, Fouché, Wim Hoddes. Julie, Marijke Merkens. Marie-Louise, Alette de Nes. En Joseph Bonaparte, Paul van der Leck. Technische realisatie, Léon Dubois en Beer Gertenbach. Regie, Hero Muller.